Je gaat er tegen dat muurken met dat pinders in handen, dat is toch geen zin. Nee. Ja. Ik drink geen alcohol. Hey, ze... Zet er voor vliegte Ik krijg aan uw nadem dat je gedronken hebt. Dus we moeten niet discussiëren, maar rekenen dat. Nee. mijn hart gestoelen, Olscht, toch niks. Het is zondag 22 februari en momenteel breekt het carnavalsfeest los in Aalst. Samen met de andere bekende centra van carnaval, zoals Rio en Venetië, is de stad Aalst voor een dag of drie, vier niets anders dan een feeststad. Men drijft het zelfs zover dat het bestuur van de stad deze dagen overgegeven wordt aan de prins carnaval Jurgen Kooman. Dat bij zo'n feest veel alcohol wordt verzet, weet iedere Belg. Dat er dan ook minderjarigen zijn die zich laten meeslepen met dit spel, zijn geen verrassing. In Aalst treedt men daar tegenop. Zo trekken politieagenten verkleed tussen de feestneuzen op zoek naar minderjarigen die zich niet aan de regels kunnen houden. Inspecteur Van der Meers, u bent diensthoofd van de whiskyploegen. Wat doet u als u minderjarigen betrapt met alcohol? Dus als wij minderjarigen betrappen met alcohol, wordt de alcohol afgenomen in eerste instantie al. Of wanneer hij al geopend is, moeten ze hem ter plaatse uitgieten. En dan wanneer ze echt dronken zijn, wanneer ze bijvoorbeeld al comateus zijn, als we ze ergens vinden, dat ze niet goed meer zijn, worden die overgebracht naar het Rode Kruis, die die personen dan overbrengt vervolgens naar het OLV of het ASZ. En wanneer ze wel nog tamelijk goed zijn, worden die overgebracht naar het politiebereel, waar de mensen van de sociale dienst contact opnemen met de ouders, om hun jongeren te komen afhalen. Wat betreft de regelgeving... Uh, qua alcoholgebruik zit het zo, dus de 16-jarigen uh, mogen gewoon niks drinken van alcoholische dranken. Tussen 16 en 18 jaar mag men bier of wijn drinken. En vanaf 18 jaar is het dus vrij om te drinken wat ze willen. Dus dan mag uh, zowel bier als wijn als Genevers of uh, die andere dranken die er zijn, mogen genutigd worden. Vandaag trek ik mee op pad met zo'n undercover team dat men toepasselijk de naam van whiskyploeg gaf. Voor deze actie heb ik me dan ook toepasselijk verkleed als beul. Ja, stel u nu voor dat het even spannend wordt, dat we in een serieus conflict gaan. Stap gewoon even door. Uh, oh ja, we lossen dat wel op. Ik kunnen wel zeggen dat je er zelf niet in de bonken meedeelt. Want dat gebeurt soms, dat men uh, soms dan een, een situatie krijgt waar dat wat moeilijker ligt. Laat het opgaan. Laat het even ik doen. de het cameraploeg hebben we even moeten ontzetten, zodat ze uh, er een serieus op zijn. Sommige alsenaars kunnen, kunnen er niet goed zijn. Ah, ah. Het wordt gefilmd en, en ze denken altijd dat al je een slecht daglicht uh, wordt geplaatst. Ah, nee. En ja. s'nachts hebben ze er graalijk moeilijk mee. Graalijk moeilijk. En ja, die liepen er natuurlijk met een camera rond en al, dus dat valt op. En uh, er zijn er wel problemen mee. Ja, is iedereen klaar? Ja. Ik ga mijn kop doen. We zijn er al terug. Uh, we gaan. Ja, inspecteur verstokte. We gaan ze dadelijk op stap met de whiskyploeg. Uh, hoe gaan jullie uh, in de praktijk uh, te werk? Wij gaan rond. Uh, op dit uur in de namiddag gaan we even nog langs de molens kijken of er minderjarigen reeds uh, alcohol aan het nuttigen zijn. En wij kijken, uh, bekijken de leeftijd. En afhankelijk van de leeftijd gaan wij over tot uh, controle of niet. Het duurt dan ook niet lang voor we de eerste minderjarige tegenhouden. 1, 2, 1, 2, 3, 4! Je had tegen dat Mulke met dat punt gedaan? Dan dat is toch geen zes figuren. Vind je dat dan? Nee. Yes, Jammer Ja, maar ja, dat is je lost. Dat is van die jongen. Dat is van hem? Dat is van hem? Dat is van hem? Dat is van hem? Dat van hem? Dat van hem? Ik heb er niet bij. Ik heb alleen mijn productie mee, maar ik heb er niet bij. En een cis of nog Niks mee. een abonnement? Yes. Dat, is, dat is niet van mij? Ben ik heb er iets van een identiteitsgegeven. gegeven. Ik is bij, hey, laat mij voor de aan doen. Ik zal zelf kijken. Oké. Okay. Ja, voilà. Wat we wel gaan doen, is we gaan contact opnemen met jou. Dus. Dat gaan we wel doen. Dus dat moet je Ik iets zeggen met je Bier met Oké, dat is goed. goed? Uh, waar, ben je, waar ben je ergens? Van Erpenmeren. Erpenmeren, ja. Hoe oud zat hij? Vijftien. Hey, wist wist dat het verboden was om uh, bier te drinken. Wist je dat het verboden was om bier te drinken? Nee. Ik had nee, er geen gedacht van. Dus onder de 16 jaar mag je geen bier drinken. Wat is bijna? Had he. dat vast, hè. We gaan de discussie stoppen. Zijn er voorzichtig mee met alcohol te drinken. Voorzichtig mee. Maar ik drink geen alcohol. Nee, hey, Zet er voorzichtig ik krijg, mee. Ik kijk aan uw adem dat je gedronken hebt. Dus we moeten niet discussiëren, maar we rekken dat. Uh -huh. ja. Van de Hagens van de preventiedienst Aalst, welke methode gebruikt u in verband met minderjarigen op Aalst Carnaval? Eigenlijk is het een campagne die uit twee delen bestaat. Tijdens carnaval zelf is er de controle door de whiskyploegen. Voorafgaand aan carnaval is er de roze olifantencampagne. En wat is de roze olifant dan juist? De roze olifant, ja dat zal u wel weten wat, uh, wat dat inhoudt, maar dat is eigenlijk het symbool van de campagne uh, en die is merkbaar eigenlijk doorheen ganse campagne die we voeren. Dat is eigenlijk het symbool om verantwoord en bewust om te gaan met alcohol. We hebben gekozen voor een olifant omdat dat kadert binnen de campagne van VAD en dat is eigenlijk nationaal ook het symbool uh, van alcoholpreventie. De campagnes zijn eigenlijk gestart rond 2001 en dat was naar aanleiding van een aantal voorvallen tijdens carnaval. Enerzijds, anderzijds ook omdat het meer onder de aandacht kwam het feit dat jongeren op steeds jongere leeftijd beginnen met alcohol te drinken. De opkomst van de briezers heeft daar ook een beetje een rol in gespeeld. En dat men dacht van kijk, eigenlijk moeten we daar een beetje aandacht voor hebben, ook tijdens periodes zoals carnaval, dat jongeren daar een stuk kwetsbaar in zijn en dat we hen een stuk verantwoording moeten laten nemen voor hun gedrag tijdens carnaval. Kunnen we een voorbeeld geven van zo'n aanleiding tot de provincieactie? Goh, ik denk dat dat eigenlijk iets is wat al is. Het feit dat jongeren, soms eh, zeker zeer jonge jongeren van 14, 15 jaar, die voor de eerste keer weggaan, eh, die dan alcohol drinken, die meestal vrij zoete dranken nemen, waardoor dat ze niet echt merken dat ze dronken zijn, die dan ook nog buiten zijn tijdens carnaval, het is koud. Dus het feit dat je eigenlijk onder invloed komt, wordt minder vastgesteld. En dat jongeren dan op die manier toch uh, ja, bijna een overdosis alcohol doen. En op die manier worden aangetroffen door de hulpdiensten. bier. te Soms is het voor de jongeren ook niet altijd even duidelijk wat wel en niet mag. Hoe oud ben jij? Ik? Ik ben 17. 17, mag je een tijdskaartje een keer zien? Ja. Weet ja. ah. je dat je dat niet mag drinken, onder dat je, je niet mag? Jawel, normaal wel. Mag dat niet? Nee. nee. <laughs> Bier, wijn, dat mag vanaf 16. Ah, oké. Okay. Maar uh, smeren op 18 zijn dat is kort drank. Zeker. Maar waar ben je? Van haast. Heb je er dan ooit van van een whisky actie? Nee, maar ik heb wel zo... Also... Maar Ik had het zo gevraagd in een cirkel en Elvis en doof van de buitenlopers of het dat mocht en zo. En hij zei van ja, dat mag, als 18 wordt in een paar maanden. Echt wachten tot u 18 jaar. Ja. Oké, okay, sorry. Kost u een pintje? Nee, nee, nu waar dat ik ze. M'n dat dat zo te droegen. Ik wil wel bijzonder al komor. Gaan Lek, rieten, zonder vraag Inspecteur Verstokt, we hebben al een aantal mensen tegengehouden die alcoholpops drinken in de stijl van Bacardi Breezer en Smirnoff Ice. Wat is daar de regelgeving, Gastron? Wel, De wetgeving zegt dat dus sterke dranken mogen niet gedronken worden onder de 18 jaar. En die Bacardi Breezer en Smirnoff Ice en dergelijke toestanden die bevatten dus wel degelijk sterke dranken, waardoor zij verboden zijn. Nu, de jongeren springen daar wel op omdat dat eigenlijk ja, aantrekkelijke kleurtjes heeft en uh, zit in leuke flesjes en dergelijke mee. En winkeliers durven ze soms wel verkopen, maar uiteindelijk zijn ze wel verboden onder 18 jaar. Als ik me niet vergis, zit er zelfs uh, evenveel of minder alcohol in als in een, uh, een gewoon pintje en dat mag dan wel? Ja, Sommige verschillen wel van, uh, qua alcoholgehalte, maar de meeste hebben eigenlijk uh, ongeveer evenveel soms zelfs minder alcoholpercentage dan een gewoon pintje. Maar het is een manier waarop er eigenlijk wordt gedronken. Die alcoholpops eigenlijk worden gedronken zoals limonade en dergelijke meer, waardoor ze eigenlijk meer gaan drinken dan bier. En daar zit hem eigenlijk het grote verschil. Dus van bier gaan ze misschien soms wel vlugger stoppen, in plaats van die alcoholpops die ze eigenlijk kunnen blijven drinken. Van waar komt het idee Roze Olifant? De Roze Olifant komt eigenlijk niet van ons. Dat is een uh, olifant die ontworpen is in kader van een campagne van VAD... Dat is de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen. En de olifant staat voor alles wat met alcoholpreventie te maken heeft. Wij hebben hem uiteraard in een uh, ander, uh, een olsters eigenlijk uh, kader aangepast en we hebben de slogan dan ook uh, in het dialect laten opnemen. Dus bij VAD is het bekijken het eens nuchter. Bij ons wordt dat dan beziegen het schnichter. Wij doen dat ook door naar de scholen te stappen, naar de verenigingen en daar nog ook de campagne kenbaar te maken. We hebben daarvoor ook materiaal ter beschikking, zoals de uh, fluitjes met de roze olifant. Die zijn bestemd voor die doelgroep, maar eigenlijk ook voor iedereen die met carnaval bezig is en op een of andere manier met die campagne of ons campagne wil helpen uitdragen. Dat is één zaak. Een tweede zaak is dat we ook naar de horeca stappen. Uiteindelijk zijn dat ook mensen die een eerste betrokken partner zijn. We doen dat samen met de mensen van de politie. Wij gaan hen ook de campagne uitleggen, vragen om tijdens carnaval extra toezicht te hebben op die zaken. En wij bieden ook materiaal, zoals de wobblers. Dat zijn eigenlijk beweegbare boodschappenkaarten die zij aan hun kassa kunnen hangen, waar ook de campagne nog eens op kenbaar gemaakt wordt. En de stickers, en die worden uitgedeeld de vrijdag voor carnaval. Omdat veel cafés dan hun café volledig uh, gaan uh, beveiligen uh, tegen vuil dan vooral, uh, plakaten daarvoor zetten en dan worden die stickers daarop gehangen op die manier hopen we dat de roze olifant overal in het straatbeeld verschijnt ook tijdens carnaval en dat een aantal mensen daar toch uh, ja, een stukje oog voor hebben uh, Goedendag, wie bent u juist? Uh, van Skelter en Fabien van Café Charlie's in Alst. Ik zie dat uw café volhangt met stickers van de Roze Olifant campagne. Uh, hoe proberen jullie te voorkomen dat jullie alcohol schenken aan minderjarigen? We zijn altijd heel attent, het schelen het jaar door dus op uh, alcohol voor minderjarigen. En met carnaval zijn we extra attent, omdat het ook moeilijker nog ziet hoe, welke leeftijd dat ze zijn. En als het uh, wat druk wordt, wat probeert u dan nog te doen? Uh, Soms vragen. is het heel moeilijk om te zien of ze 16 of ouder zijn. Sowieso vragen of ze 16 zijn, maar door het feit dat ze heel het jaar door al weten dat ze het hier niet moeten proberen, hebben we eigenlijk met kanafal ook weinig problemen. Oké, okay, dankjewel en nog veel succes. Voilà. Wat is uw naam en uit uh, welk café komt u? Uh, ik ben Potros en uh, ik woon in Lidekerken en uh, dus ik heb een café, het uh, heet de Popeye Bar. Hij doet er mee aan de acties die de politie van Aals doet uh, met Ja, natuurlijk. Uh, zij zijn hier binnen geweest en ze hebben gezegd: uh, wij, wij, wij volgen gewoon de reglementen. En zo. Ik laat uh, al zo en zo onder de 18 jaar niet binnen. Voor alle zekerheid, eh, want je weet nooit als ze via iemand anders alcohol bestellen. Want tussen 16 en 18 mogen ze wel eh, bier drinken, maar kunnen ze ook via anderen bestellen. Dus ik laat onder de 18 niet echt binnen. En ik heb gezien dat u aan de ingang ook iemand heeft zitten, is dat uh, ja. daarvoor? Ja, dat doen we ook voor alle zekerheid. En wat dan. doet hij juist? Ja, die aan de ingang zit, gewoon de mensen een beetje fouilleren. Om te zien dat er geen drugs bij zit en zo. Ja, normaal gezien hey, mogen we dat niet echt doen, maar. Dan doen wij voor alle zekerheid dat. Uh, dat is ook dat een uh, uitzonderlijk geval, als carnaval. Ja. Ja. En uh, Heeft u al uh, mede problemen gehad vorig jaar of zo? Uh, ik ben maar vijf maanden open eigenlijk. En, uh, zes maanden. Ik heb een baar al maar zes maanden. Maar ik heb in het begin wel een beetje problemen gehad. Omdat ik altijd alleen stond in een baar. En dan zijn zij wel uh, ondertussen uh, een beetje minderjarig binnen geweest. En uh, gingen zij wel naar de nightshop, altijd uh, drank halen en zo. En die kwamen aan de deur. even uh, toen een keer, ik was alleen. Ze gingen zo binnenspringen. En buiten gaan en de politie heeft die wel tegengekomen en dan zijn ze wel binnen geweest om te controleren. En uh, normaal gezien heb ik nu een les geleerd. <laughs> We zijn vandaag dag 2 van carnaval. We zijn al een uur op pad, maar we hebben nog niemand tegengehouden. Is dat normaal? Ja, eigenlijk deze periode van de dag, de maandag, komt eigenlijk drager op gang. Dus ik denk dat het nog een paar uurtjes zal duren, dat zo'n beetje kabbelt zal ik maar zeggen. Hier en daar gaan we misschien wel iemand aantreffen, maar maandag is ervoor voor gekend dat drager op gang komt. Um, normaal gezien de zondag zitten we met de zondagstoet en, en ja, daardoor komen de minderjarigen ook vroeger. De maandagstoet dat is een beetje uitgedund eigenlijk, waardoor dat ook minder uh, minderjarigen aantreft. En uh, wat mij gisteren vooral opviel is dat uh, de mensen die we hebben tegengehouden, dat die vooral van buiten Aalst waren. Is dat uh, ook normaal? Uh, voor zondag is het eigenlijk wel normaal. Zondags is het zo dat er veel uh, mensen van buiten komen, veel jongeren. Maandag ga je dat al minder zien, dinsdag ook. Dus eigenlijk dat is uh, een fenomeen dat elk jaar terugkomt. Dus wij hebben zelf, onze ploeg heeft gisteren eigenlijk alle minderjarigen waren van, van buiten zal ik maar zeggen. Dus uh, ik denk dat de meesten binnen alle teams van buiten waren. Maar die komen dan ook vandaag en morgen niet meer terug? Uh, minder toch, minder in mindere mate. Die van Aalst komen rapper drie dagen terug. Uh, van buiten Aalst is het meestal de zondag de eerste dag dat ze komen eigenlijk. Uh, dus dat ga je vandaag veel minder zien. Mijn tandje is een jor voor een 50. Moorzijde graalijk vierig, temperament. Eigenlijk is het wel al uh, enorm veel verbeterd tegen uh, jaren terug. Want toen zag je enorm veel minderjarigen rondlopen met uh, popflessen met, met korte dranken, wat je eigenlijk op zich nu momenteel totaal niet meer tegenkomt. Ja. Dat is het grote verschil tegen vroeger. De jeugd van Hals weet enorm goed dat ze onder hun 16 niks meer mogen drinken en zo. En ze proberen zich daar in de mate van het mogelijke natuurlijk aan te houden. Ja, het is nu bijna 6 uur, is dus het uh, normaal dat we nog maar, we willen weer tegenhouden, 5 of 6 of zo. Ah, op dit uur is dat eigenlijk vrij normaal. Ja, vrij normaal. En later wordt het nogal erg. erger. Ja, maar ook moeilijker. meer volg dat er is, eigenlijk, hoe moeilijker dat het voor ons ook wordt, om de minderjarigen kunnen van tussen te nemen. Ja. Maar als het volledig donker begint te worden, is het ook al ja, op zich. Eh, licht en donker spelen ook wel een rol, hè. voor ons ook natuurlijk. Ja. Op de jubileum van onkel Karel. 40 jaar draad met Tantjanin. Dames, politie als. Wat is er in uw flessen? Is er alleen fredsap of is er nog iets bij? Ook? Alleen fredsap hè? Alleen fredsap. Allee, wat een, gegeven, oh, dan een keer ruiken Ja. Gewoon een keer rieken, kom. Wil je nu zussen de foto trekken te zeker. Oh, is er nog bij hé? Passo wat Hoe oud zijn jullie? Oh, ja. Ik ben 17. 17? 17. Ze zijn ja. Roudig, 18. Hij 18. wordt nog wat aan drinken. Ik heb nog dus ja. ja. ja, een flatje. Dus zal het Ja. weten. Hoe goed ook. Je weet nog voor een dag wat er staat. Wat ja. is dat? Oh, wat is dat? is dat? Wat is dat? Wat is dat? die dat? Wat is dat? dat? zijn dat? dat? Aan de minderjarigen eigenlijk, om school te komen en dergelijke meer. Ja, om geen alcohol te... Ja, ja. Dat is duidelijk. Dus je wist ervan? Ja. <lacht> uh, u heeft een uh, fluitje aan van de roze olifantencampagne, dus eigenlijk zou je moeten weten dat het niet mag. Waar wordt u toch gedaan? Ik En wat denkt u nu? van? Uh, je wordt opgeschreven en dan? Wat blies? Je wordt opgeschreven en uh, wat denkt u ervan? Is dat juist? Ik vind dat allez, goed van hun, dat hun er zoveel. Allez, want ik zelf zou nooit mijn, mijn, uh, zat drinken. Tot, ja. Zodat ik op de grot neerleg, zo, ik zou het zo zeggen. Ja. Maar ik vind dat wel goed voor andere mensen die het dat wel doen en het dat het ja, toestanden te vermijden. Ja, want, uh, dat vind ik redelijk belachelijk. En hoe oud bent u? 17. Dus eigenlijk mag je wel bier drinken, maar geen. Uh... Maar ik wist geen bier, dat is het probleem. We kan krijgen zo'n pozzolama, ik he, zo. echt niets aan bier. Mag ik wijn ook? Had ik daar gauw eten? En wat gaat u voor de rest vanavond dan nog doen? Eten. Wijn drinken. Eten. Wijn drinken. Oké, veel plezier nog. Wat Veel plezier Dank nog. Dank u wel. Tijn is dan in ons god. Fiest in ons Vier is in ons god. Dat is maar ik leer. Wie is in ons God? Wie is in ons God? Wie is in ons God? Pas maar ik leeg om, dan is dat wie is in ons God? Want elke toppe pijt, rechts een eigen eigen Want elke toppe pijt, rechts eigen eigen lijn. De hoofdinspecteur van der Meers, kan u mij al een ruimte opgeven van wat er vanavond al gebeurd is ongeveer? Ja, tot op heten hebben wij ongeveer een 25-tal jongeren aangetroffen in bezit van alcoholische dranken. Onder die 25 hebben we er uh, al vijf moeten overbrengen naar het ORV of het ASZ omdat ze volledig stond dronken waren. We hebben hier ook al een vechtpartij gehad. Uh, die mensen zijn ondertussen opgenomen. En wij hebben hier ook al vier uh, personen aangetroffen met drugs waarvan ook PV opgesteld is. Ulsten afgesaan, Ulsten Karnavalisten allemaal, aan al diegenen die ulsten die bedankt!